5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. Met straks in het NOS Radio 1-journaal verontwaardiging... in de Tweede Kamer over het aftappen van Nederlandse telefoons... door de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSE. Te beginnen met Ronald van Raak van de SP. Eerst het NOS-journaal door Rob Negens. Nederland stapt naar het internationaal zeerecht-tribunaal... om de medewerkers van Greenpeace in Rusland vrij te krijgen. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gezegd.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 en de bemanning wordt vrijgelaten... in afwachting van een definitieve uitspraak in de arbitragezaak. Zometeen na de ster in het Radio en een langer gesprek... met minister Timmermans. D66 wil zo snel mogelijk opheldering van minister Plasterk... over het afluisteren door de NSE. De partij wil weten of de berichten kloppen... en of de minister ervan op de hoogte was. technologie tweakers meldt dat de Amerikaanse inlichtingendienst... in een maand tijd ongeveer 1,8 miljoen telefoongesprekken... in Nederland heeft onderschept. De SP wil dat klokkenluider Edward Snowden naar Nederland wordt gehaald... voor een hoorzitting in de Tweede Kamer... over de geheime data die hij heeft gelekt. De politie onderzoekt of een man die lag begraven in een bos... bij een psychiatrische kliniek in Halsteren... door een andere patiënt is vermoord. Een bewoner van de Brabantse kliniek zegt... dat hij de man twee weken geleden heeft omgebracht en begraven. Hij stapte donderdag zelf naar de politie... en zit vast op verdenking van moord. Voor de kliniek is de zaak een grote klap, zegt de raad van bestuur. Dit is... Uh... Gelukkig maar nooit eerder gebeurt hier. en ja We gaan er alles aan doen om ook te zorgen dat het nooit weer gebeurt. Maar op dit moment worden we vooral bezighouden... door de zorg om onze patiënten en onze medewerkers. Het slachtoffer zou een man van 27 zijn zonder vaste woonplaats... die voor behandeling naar de kliniek kwam. Bij een aanslag op een bus in de Zuid-Russische stad Volgograd... zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Vijf passagiers en de dader. Kleine twintig mensen raakten gewond. Veel van hen zijn er slecht aan toe. Wie verantwoordelijk is voor de aanslag is niet bekend. Volgens het Russische persbureau Interfax is de dader een vrouw. De afgelopen jaren zijn in het gebied in de noord caucasus geregeld aanslagen gepleegd door islamitische militanten. In Egypte zijn vijf mensen gearresteerd... in verband met de aanval op een kerk gisteren in Cairo. Gewapende mannen schoten toen op bruiloftsgasten... die stonden te wachten bij een koptische kerk. Drie mensen kwamen om het leven. Van de verdachten zijn er volgens de autoriteiten vier lid van de moslimbroederschap... en één verdachte maakt deel uit van een terreurorganisatie. In de maandtijd is de gemiddelde vraagprijs voor een huis in Londen met meer dan 10% gestegen. Deze maand is de gemiddelde prijs 643.000 euro. Huizen in Londen zijn veel duurder dan in de rest van Groot-Brittannië... en de prijzen stijgen er ook veel sneller. Zelfs in de buitenwijken van Londen zijn de prijzen nu ruim twee keer zo hoog... als in de rest van Engeland en Wales. De prijs wordt onder meer opgedreven doordat veel internationale investeerders huizen kopen. Ook stijgen de prijzen als gevolg van regeringsmaatregelen. Facebook kan met een storing. Verschillende gebruikers melden dat ze niks kunnen plaatsen op hun persoonlijke pagina. Ook is het niet mogelijk om te reageren op geplaatste berichten, status te veranderen of items te liken. Facebook zegt dat het probleem bekend is en dat ze kijken wat er aan de hand is. Meer informatie is op dit moment niet beschikbaar, zegt een woordvoerder. Weer veel bewolking, vooral in het westen wat motregent. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en behoorlijk warm voor deze periode: 18 tot 22 graden. We zijn bijna zwaar bij de AWB. Wat voor avondspits hebben we? Het is een bescheiden avondspits, Tim, bij Rotterdam. Er staan nog de meeste files, maar ook daar zijn ze niet lang. Op de A20 naar Gouda staat 4 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. En op de A27 staat ook een van de langste files van Utrecht naar Preda. Voor de brug bij Gorkum 4 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Zes over vijf. Goedemiddag. Het begon allemaal met de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Afluisteren vannacht in je bureau. Wie dan ook, waar ook ter wereld. De Amerikanen deden het, ze doen het. En nu blijkt dat ook in Nederland inderdaad te gebeuren. En hoe de Amerikaanse geheime dienst NSA onderschepte vorig jaar in één maand tijd, we hebben het over de maand december, 1,8 miljoen telefoontjes in Nederland. Dat blijkt uit de documenten van klokkenluider Edward Snowden. Justitie-specialist Robert Bas legt uit wat er bekend is. Voor het eerst zijn er cijfers. Het gaat om een periode van een maand uh, van 8 december... vorig jaar tot 10 januari dit jaar. En in die periode zouden er in Nederland zo'n 1,8 miljoen gesprekken zijn afgeluisterd. Nou, dat cijfer is nieuw. Dat geeft iets aan van de omvang ervan. En er zijn vandaag ook publicaties in Frankrijk. Uit de Franse publicaties blijkt dat het daar nog veel groter is. Maar wat nog veel belangrijk is, het is, gaat om een gericht afluisteren. Ze dus gaat gericht een aantal telefoonnummers... die door de, uh, de NSE in de gaten worden gehouden. En dat maakt het natuurlijk heel erg gevoelig. Wat bedoel je met gericht afluisteren? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ja, klaarblijkelijk is er een database bij de NRC... van telefoonnummers die belangrijk zijn voor de NRC. En dan hebben we het natuurlijk over terrorismeverdachten. Tuurlijk, dat wordt door de Amerika in de gaten gehouden. Maar in Frankrijk, de onderzoeksjournalist Greenwald... die de stukken heeft gekregen van de klokkenluider Snowden... die schrijft dat behalve die terrorismeverdachten... ook politici in de gaten worden gehouden. telefoongesprekken worden afgeluisterd. Maar ook mensen uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld. En mensen van de overheid. Ja, en dat is natuurlijk heel vervelend. Amerikaanse bevriend land... En als dat dit soort mensen afluistert, dan geeft dat wel een vertrouwensbreuk. En was collega Robert Bas. Ronald van Raak, SP Tweede Kamerlid. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent al langer bezig met deze kwestie. Bent u nog verbaasd dat de Amerikanen ons op deze schaal afluisteren? Ja, ja, ik, toch wel. Vooral de massaliteit en uh, ja, het gegeven dat de Amerikanen alles kunnen volgen wat Nederlanders via de telefoon via internet doen. Dus de massaliteit, dat heeft mij wel uh, heel erg verrast. En wat me ook verrast is dat onze regering eigenlijk uh, oorverdovend stil blijft. ga ik direct met u over hebben. Wat bedoelt u met de massaliteit van 1,8 miljoen telefoontjes? Wat zegt dat volgens u? Nou ja, dat zijn dus alleen nog maar de telefoontjes in één maand, maar ook uh, uh, alles wat we via internet doen, uh, de bestanden, de mailtjes die we sturen, sms-berichten die we sturen via de telefoon, het wordt allemaal uh, bijgehouden. Uh, dan wordt er datamining uh, gepleegd en uh, wordt er op zoek gegaan naar terrorismeverdachten, maar nog veel belangrijker, de informatie wordt ook gebruikt om uh, te spioneren bij bijvoorbeeld Philips of bij ministers. Maar economische spionage, politieke spionage. Dat gebeurt volgens u, want u had het over drie dingen. Telefonische afluisteringen, wat, wat, wat plaatsvindt, dat, het, dat wordt dan bevestigd in het document. Maar we hebben het ook over het tappen van e-mails en het bespioneren van bedrijven en ook politici. Dat, dat is ook het geval volgens u. Hebt u daar informatie over? Nou, daar heb ik informatie over. Daar heb ik ernstige verdenkingen over, omdat uh, providers en ook allerlei bedrijven, uh, Google, Microsoft, uh, Facebook, die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Daar vallen ze onder de Patriot Act. En uh, daar zijn ze dus verplicht om de NSE de, de en uh, andere geheime diensten uh, uh, alles te leveren wat wordt gevraagd. En dat gaat buiten het gezichtsveld van onze regering van on en onze IVD om. En u zegt de regering houdt zich oorverdovend stil. Ja, dat klopt. En daarom vind ik het ook belangrijk dat wij als Tweede Kamer onze verantwoordelijkheid nemen. Ik heb al het voorstel gedaan om met de Tweede Kamer Commissie van Binnenlandse Zaken naar de AIVD te gaan. We maken ook al een afspraak om naar Londen te gaan, naar MI5, om ons te laten informeren. Maar ik zou ook heel graag zien dat onze regering meewerkt om ervoor te zorgen dat we Snowden kunnen uitnodigen in de Tweede Kamer... om ons goed te laten informeren, zodat we eindelijk weten wat er echt aan de gang is. Is dat een serieus voorstel? Snowden naar Nederland uitnodigen? Ja, dat is een serieus voorstel en dat kan ook. Wij moeten als volksvertegenwoordigers mensen kunnen horen als wij informatie uh, nodig hebben over mogelijke bedreigingen van onze burgers. Maar meneer Van Raak, als... er bestaat toch een uitleveringsverdrag tussen Nederland en Amerika? Zodra Snowden naar Nederland komt, uh, zal hij toch op verzoek van de Amerikanen worden gearresteerd. Is dat, is dat een serieus voorstel? Dat is een serieus voorstel, omdat de minister... Eh, minister Opstelde, minister Plasterk... die moeten een besluit nemen over uitlevering. En ik vind hier dat het publieke belang... het algemeen belang van onze burgers... Uh, uh, uh, voorop staat. Dus daarom wil ik ook een verklaring... van uh, de Nederlandse regering... dat Snowden als hij naar Nederland komt, uh, beveiligd wordt. Maar ook de verzekering dat hij niet wordt uitgeleverd. En ik denk ook dat parlementariërs in Frankrijk... of in Duitsland of in andere landen... ook graag met hem zouden willen spreken. Begrijp ik. Maar gaat het, is het eigenlijk niet belangrijk... dat die documenten die hij heeft uh, vrijgegeven... die hij heeft gelekt, dat het daarom gaat... daar staat informatie die u wil weten? Ja, dat klopt. Uh, maar ik heb ook heel graag een toelichting. En ik heb ook heel graag dat, we, dat hij in alle openheid uh, kan spreken. Dat je ook de verbanden kan laten zien. En dat je ook kan aangeven... Uh, hoe die spionage werkt. Uh, ik heb begrepen dat de Amerikanen bijvoorbeeld allerlei computersystemen loslaten op die data. Uh, en ik wil ook wel weten hoe dat gebeurt. Wat voor sleutels daar worden gebruikt. Uh, hoe, die, hoe dat zoeken. Dat deep search zoals dat heet, Hoe dat in zijn werk gaat. Dus ik ben gewoon heel benieuwd om eens met hem te spreken. Om, om te kijken wat de Amerikanen allemaal uitspoken. En hoe ze het doen. Hebt u het vermoeden of hebt u kennis uh, dat onze geheime dienst de AIVD of de MIVD heeft geweten dat de Amerikanen dit doen? Nou, ook daar heb ik al een initiatief genomen samen met een aantal andere Kamerleden om de commissie van Toezicht, de CTIVD, in Nederland een onderzoek te laten doen. Die zullen in de loop van deze maand met een, met een, met een, met een uitslag komen, met een rapport komen. En ik hoop dat daaruit blijkt uh, dat, dat we daar kunnen zien wat de AIVD wist, wat de Nederlandse regering wist... En vooral ook wat ze niet wisten. Want minister Plasterk uh, zei vorige week nog... ik sluit niet uit dat Nederlanders soms door buitenlandse veiligheidsdiensten worden afgeluisterd. Nee, ook, ook hij wordt steeds minder stellig. Ik ben nu al, al een jaar of vijf, zes bezig met vragen stellen. Telkens zie je dat uh, de Nederlandse regering ontkent. Alleen nu kunnen ze niet meer ontkennen. Dankzij klokkenluiders in het buitenland, uh, met name Snowden. Dus de Nederlandse regering kan het niet meer ontkennen. Maar ik vind het ook vooral de taak van de regering om het te onderzoeken. En uh, zolang de Nederlandse regering dat laat liggen... vind ik dat wij als volksvertegenwoordigers ik in ieder geval als volksvertegenwoordiger die taak heb. En ik ga mijn uiterste best doen uh, om uit te zoeken hoe het zit door zelf naar de HIVD te gaan, door zelf naar uh, Engeland te gaan, naar MI5 te gaan. En ook te kijken of we snoden hier kunnen krijgen. Want ik vind dat, dat ik vind hier het publieke belang zo groot dat ik niet alleen maar kan vertrouwen op een regering uh, die ze mond houdt. Maar als u zegt, uh, de, de minister is steeds minder stellig aan het worden. U kunt er daar twee dingen mee zeggen misschien. De, de regering wil het niet zeggen of de regering kan het niet zeggen. Omdat misschien Nederland geen idee heeft wat de Amerikanen werkelijk doen. Nou, er kunnen twee dingen aan de hand zijn: of onze regering en onze AIVD is nauw bij het afluisteren betrokken, wat denkt en, u? Dan, en dan hebben we dus een groot probleem. Een ander alternatief kan zijn dat onze regering en onze AIVD er helemaal niks van weten, en dan hebben we ook een heel groot probleem. Wat ligt meest voor de hand? Nou, ik vermoed het laatste. En ik denk dat de CTIVD, die hebben de afgelopen zomer op initiatief van de Tweede Kamer een onderzoek gedaan. Dat onderzoek zal deze maand komen. Mijn vermoeden is dat uh, de AIVD en de regering heel weinig wisten, of helemaal niets wisten. Daar zullen we dan zekerheid over hebben. Maar dat is een extra reden waarom wij als Tweede Kamer dan maar onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En moeten uitzoeken hoe het zit. Ronald Verraak van de SP in de Tweede Kamer. Dank u wel. Dank u wel. In Australië hebben brandweermanden de hele dag doorgewerkt... om te voorkomen dat drie bosbranden samensmelten. De branden ten westen van Sydney zijn nog altijd niet onder controle... en de weersomstandigheden zijn de komende dagen niet bepaald gunstig. De wind trekt de komende dagen verder aan. In de regio, in de Blue Mountains, verblijft Martina Friedel. Ze bewaakt op dit moment het huis van haar vriend, mevrouw Friedel. Zit u dicht bij het vuur? Ja, van een van de drie vuren. Uh, branden ben ik, uh, zeg maar... 10 kilometer of zo weg. Dus ja, rond 20 minuten met de auto. Dat is dichtbij. Dat zie je? Dat ruik je? Dat voel je? Um, je ruikt het overal. Je ruikt het ook in het centrum van Sydney. Je ruikt en ziet de, de vuurwolken. En je ruikt het overal. En komt het ook dichterbij, voor je voor gevoel? Ik denk het Persoonlijk denk ik niet. Want de wind gaat meestal in de... ...richting zuidelijk, uh, meer westen en ik zit een beetje meer oostelijk. Dus nee, ik denk het niet. Maar het is niet alleen de wind, het is meer de, de kleine particles die nog een beetje branden... ...zoals uh, bladeren um, die hier naartoe kunnen komen. Dus dat is de gevaar. Oh, de, de asresten en de kleine vonken, die ja. kunnen dan ook overspringen bij uw ja, huis? Want, ja, want die liggen hier overal rond het huis... En ja, in de omgeving. Want die komen gewoon door de wind. En als die nog warm zijn, dan kunnen die gewoon een nieuwe brand veroorzaken. Dus in dat opzicht moet u voortdurend waakzaam blijven voor wat er boven ja. kan gebeuren. Ook al is die brand nog meer dan tien kilometer verwijderd. Ja, precies. En hoe doet u en, uh, dat? Nou, um, zien dat niet veel bladeren om het huis heen zijn of op het dak. Dus dat heeft mijn vriend zelfs gedaan voordat hij wegging. Want hij is op het moment niet hier. En ik heb het dan nog in het weekend weer een keer gedaan... Ik heb gewoon de, de brandslang en de brandpomp klaar met een verbinding naar, naar de watertank, dat ik zo meteen dat kan gebruiken. Dus u bent u dat op zich klaar mocht de brand dichterbij komen. Is dat dan ook het eerste wat u gaat doen, ik neem aan ook in samenwerking met de buren, om het huis te beschermen? Gaat ja. dat wel tegen zo'n grote bosbrand? Ja. Als de brand echt hier naartoe komt, dan krijgen wij te horen. En dan, als er nog tijd is om te evacueren. Maar dat hebben ze met andere kleine plaatsjes waar het vuur nu naartoe komt. Dan geven ze mensen de, de tijd om te evacueren en weg te gaan. Ik begrijp dat uw vriend lid is van de vrijwillige brandweer. Hij is er nu niet, ja. hij is in het buitenland. Wat voor, wat voor advies geeft hij op dit moment aan u? Oh, ik kon niet veel met hem praten, want hij zit in de Himalaya's... Uh... Daar is de verbinding niet zo goed. Okay. Ik heb hem wel verteld dat er vuur is. Maar ik wilde hem niet te, te veel vertellen. U wilt hem niet ongerust maken? Nee. Hij zei meteen van... Oh, maar wees zeker dat, uh, dat alle voorbereidingen er zijn. en um, Dat alles goed zit. En op het moment kan ik niet met hem praten. Want hij zit ergens op een berg. U klinkt toch ook alsof u toch redelijk goed voorbereid bent. U weet wat er speelt. Ja. De ervaring is natuurlijk het gebied dat mensen wel vaker... met bosbranden te maken hebben. Het is elk jaar. Ik bedoel bosbranden zijn hier elk jaar. En omdat iedereen die, als je hier, zeg maar, meer in, het bos, in de bos woont, dan, dan, dan weet je er meer over. En ik heb hem een keer gevraagd, nou, ik zal zo meteen weggaan als het vuur ergens dichterbij komt. Ja. En hij zei van, nee, dat is niet goed. Het beste is om in het huis te blijven. Echt waar. Ja, hij zegt, dat is, het vuur gaat zo snel overheen, dat is in een, een paar seconden of minuten het vuur weg. Maar ben je dan veilig in het huis? Ja. Want? Omdat... het is geen oh, de manier hoe hij hier het huis heeft gebouwd. En heeft het zelf gebouwd. Geen houten huis. Het is gewoon concrete, beton. De badkamers, die, die vaste, vaste muren... Die zijn gewoon zeker. Zekerder dan ergens buiten in de auto. Of, ja. Maar ja, ik... ik ik denk dat ik zelf, als ze zeggen evacueren, dan, dan ben ik weg. <laughs> ik hoor al, de, de, het verstand blijft de boventoon voeren. Het is nu laat op de avond bij u in Australië. Gaat ja. u wel rustig slapen zo druk? Ja, <laughs> morgen even werken, maar ik ga van thuis werken, dus de gaat wel. Martine Vriedeling, ik wens veel sterkte daar in de Blue Mountains nou, van bedankt. Australië. Dag. Oké, okay, dag. Hallo, als Zwaan. Hoe staat bij die avondspits in Nederland? Nou, die is nog steeds niet druk door de herfstvakantie. De langste files die staan nu op de A12 richting Duitsland... bij 7 naar 8 kilometer. En de A27 van Utrecht naar Breda... voor de brug bij Gorken 6 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7, het NOS Radio 1-journaal. De regels moeten scherper als het gaat om cosmetische ingrepen... al dus minister Schippers van Volksgezondheid. Het zou nu te makkelijk zijn om een behandeling te krijgen. Jozefine Trehi is op onderzoek uit in Amsterdam. Je mocht een middagje meelopen, Jozefien, bij een schoonheidssalon... waar ze botox en fillers in spuiten. Ben je zelf aan de beurt geweest? Ja. Nee, nee, nee, daar wacht <laughs> we nog even mee. Ja, nee. <laughs> maar uh, ik zit wel in de spreekkamer bij uh, Cynthia Hawi, uh, artsen hier... Ja, dat klopt. Want alles gaat hier keurig volgens de regels. Dat betekent dat schoonheidsspecialisten uh, geen botox mogen zetten, maar u wel. Ja, dat is correct. Basisarts is genoeg. Nou, je bent uh, basisarts, uh, basisarts, maar je moet je wel verder in uh, specialiseren in de cosmetische geneeskunde. En hoe doet u dat? Nou, dat doe je vaak uh, door je aan te sluiten bij een privékliniek, uh, waar je dan ook cursussen volgt en ook uh, meekijkt eerst uh, met collega's uh, hoe dat uh, gedaan wordt. En een beetje oefenen op klanten. Nou, eerst breng je zelf modellen mee naar de workshops. Dus uh, vrienden, familieleden. En zo ga je heel langzaam uh, van start. Oké, okay, nou, u bent hier één keer per maand, hè? zoals vanmiddag. Een paar uurtjes heeft u een aantal klanten achter elkaar. Een half uurtje geleden was hier een mevrouw... en die wilde um, botoxen bij haar ogen, kraaienpootjes. Laten we heel even luisteren hoe dat ging. Ik ben nu aan het desinfecteren met alcohol. In de ooghoeken, Ja, Rondom het oog eigenlijk. Deze behandeling uh, doen we eigenlijk alle rimpels die rondom het oog zitten. Nou, dan gaan we van start. Belangrijk is dat je recht, zo, zo precies zo achterover uh, leunen. Ja, achterover leunen. Ja, achterover tegen de stoel en zo precies zo is perfect. Als je zo blijft is het helemaal prima. Nou, dan mag je even lachen. Ja, op je alle hart. Ja. En ontspannen. Ja. Doe maar loslaten. Nou, dan komt de eerste. Ja, heel goed, heel goed. Ja, en zo kreeg ze dan acht uh, prikjes rond haar ogen. Het deed wel een beetje pijn, maar het was wel te doen. Um, deze mevrouw heeft ook voorlichting gegeven. Want dat is iets wat de minister heel belangrijk vindt. Hè? Dat uh, mensen niet zomaar even tussendoor in de lunchpauze... even snel een, een spuitje botox laten zetten... maar dat ze goed weten waar ze aan toe zijn. Ja, dat klopt. Ik heb bij uh, de, de cliënt die we net hebben... Uh, gezien. Uh, die is uh, een keer al eerder geweest bij mij... en toen heeft ze alleen puur uitleg gehad. Dan kon ze er ook nog over nadenken. En vandaag is ze dan gekomen voor de behandeling. En ziet u wel eens mensen bij wie het niet goed gaat? Um, ja, maar dat zijn dan vaak mensen die een uh, permanente filler hebben laten plaatsen... of die bijvoorbeeld in het buitenland zijn geweest voor een behandeling. Een permanente filler. U moet misschien heel even kort het verschil tussen botox en fillers nog uitleggen. Ja, het verschil tussen botox en fillers... Botox uh, is een spierontspanner dat heeft even wat tijd nodig om in te werken. Dus je hebt niet direct resultaat. En dat blijft tussen de drie en zes maanden zitten. De filler heb je direct effect en het blijft vaak uh, toch een jaar. Oké, okay, maar het gaat allemaal om rimpels. Uh, vindt u het goed dat de minister zegt... van we moeten uh, wat strenger op die regels gaan letten? Ja, ik vind dat de minister uh, vooral strenger moet zijn... Uh, voor mensen die uh, geen artsen zijn en die toch deze behandelingen doen. Want dat gebeurt dus wel? Ja, absoluut. Dat hoor ik wel eens van mijn uh, klanten... Ook op televisie moeten waarschuwingen bijvoorbeeld komen. Je hebt veel van die programma's, make-overs. En dan moet er net zoals bij alcohol komen te staan... Uh, let erop, uh, het is niet uh, zonder enig risico. Ja, dat klopt. Uh, het kan ook weer uh, mensen bang maken wat uh, dan niet de bedoeling is. Dus ik vind dat er wel echt duidelijk uitleg gegeven moet worden... over uh, ja, waar mensen dan eigenlijk op moeten letten. Ja, en, en niet meer onder de 18, mag ook niet meer? Ja, daar ben ik het ook mee eens. Absoluut. U helpt niet mensen met 17 wel aan uh, dikkere lippen? Nee, absoluut niet. Iedereen moet boven de 18 zijn. Als ik eraan twijfel, dan kan ik altijd het idee navragen. Okay, we moeten even kijken of de volgende klant er zit. Kwart over vijf, uh, ja, zou hij of zij er eigenlijk zijn? Want het zijn ook wel eens mannen. Hè? We hebben het de hele tijd over vrouwen. Ja, we hebben mannen en vrouwen, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou, even kijken. Even heel snel in de wachtkamer. Oh, er zit een meneer. Ja, dat klopt. Ik ga even kijken of het mijn klant is. Nou, tot uh, Tim straks na 6 en meer. Gelijkwaardigheid. De salon. Gelijkwaardigheid in de schoonheidssalon. Salon. Zeg ik maar zeggen, ik vind rimpels mooi. Josephine, doe niet mee. Tot later.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 Brain met 50 ways to say goodbye. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Voetbal. In Zwitserland is vandaag gelood voor de play-offs van de WK-kwalificatie. Acht landen die als tweede eindigden in de groep mogen vier tickets voor het toernooi in Brazilië verdelen. De grote verrassing bij die acht is IJsland. Nog nooit. Kwam deze zo zover in de kwalificatie voor een groot toernooi? René Troost voetbalt in IJsland bij de club Breiderblik Kopuva René Troost, goedemiddag. Goedemiddag. Spreek je dat goed uit? Ja, klopt helemaal. Kijk eens aan. Nu weer terug in Nederland, omdat de competitie in IJsland al is afgelopen. Uh, en dan nu zo dicht is IJsland bij die kwalificatie voor het eindtoernooi. Hoe, hoe verklaar je dit voetbalsucces? Is, is dit een plotseling succes? Nou, ik denk dat het uh, een beetje in opkomst is allemaal. Omdat, uh, ik denk ook mee omdat veel uh, IJslandse spelers momenteel in Europa goed actief zijn. Zoals in, zoals in Nederland als in andere landen. En uh, ik denk dat het een beetje uh, ja, eraan zit te komen in IJsland. Want we hebben bijvoorbeeld vier internationals van IJsland die in de Nederlandse competitie spelen. Dat draagt ook bij aan, aan, aan die groei van het voetbal in IJsland? Uh, dat denk ik zeker, ja. Ik denk dat er ook heel veel jeugdspelers uit IJsland in Nederland spelen. Ik denk dat dat allemaal, uh, allemaal wel ermee te maken heeft inderdaad. Ja, want hoe zou je dat IJslandse spelletje willen omschrijven? Hoe doen ze dat? Hoe zijn, zijn ze zo succesvol? Uh, ik denk dat ze in IJsland heel... Uh, ja, ze zijn heel fysiek sterk en tactisch sterk. Ik denk dat dat wel een, uh, een, ja, een groot ding is waar hun wel rekening mee houden in het voetbal. Ja. Niet alleen je... zeg maar, met, niet echt gefocust alleen maar op voetbal... Maar ook met, met tactisch heel erg bezig zijn natuurlijk. Want het blijft maar een, uh, het is een groot land, maar een klein aantal inwoners. Hè? Ongeveer 300.000 mensen. Is voetbal wel de sport? Uh, klopt. Uh, voetbal is wel de sport ook samen met handbal. Ah, samen met handbal. En daar staan ze wel aan de top, internationaal top? Uh, dat zou ik niet weten, maar ik denk dat handbal en voetbal wel de populairste sport in IJsland is. Ja. Ben je daar een van de weinige buitenlanders op voetbalgebied in IJsland? In mijn team ben ik een uh, van de twee momenteel. En ja, wie is die ander? Uh, Niklas Rode, komt uit Denemarken. Oh, ja. en ben, je, ben je dan ook als buitenlander een bezienswaardigheid op de IJslandse voetbalvelden? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er regelmatig wel veel uh, buitenlanders zijn in, in verschillende teams. Ja, Want je bent daar gekomen nadat je een aantal jaren in de eerste divisie hebt gespeeld bij Almere FC, uh, AGO VV, Apeldoorn. Hoe is het niveau daar als je vergelijkt? Ik je het niveau hier uh, in, aan de top van de Hitler League zit... onderaan Eredivisie. Oké, okay. dus toch wel. Oh, dat is toch helemaal niet zo slecht. Is het dan ook wel... Een... Nee, nee. nee. Ja, je ziet er wel eens een carrière die je wilt vervolgen... want ik begrijp dat je contract in principe in december afloopt. Mijn contract loopt inderdaad in december af. Ik ben, momenteel ben ik al uh, in gesprek met diverse clubs daar. Uh, het, het mooie daar natuurlijk ook is dat je als je bij de eerste drie eindigt... dat je Europa in gaat. Dat heb je in de Hitler League helemaal niet... Dus dat spreekt natuurlijk ook wel aan. En dan ben je ook dichter bij Europa League en Champions League natuurlijk. Oké, okay, dat is een club voetbal. Dan nog even over het Interlandvoetbal. Want het gaat natuurlijk om die play-offs. Twee wedstrijden tegen Kroatië, IJsland. Hebben ze een kans, denk je? Ja, ik denk zeker dat ze een kans hebben. Ze hebben het ook goed gedaan in de pool. En uh, ik denk dat ze... Ja, ze gaan natuurlijk vol voor deze twee wedstrijden. En uh, ik hoop voor hun dat ze het halen natuurlijk. Want er zijn ook twee ploeggenoten van mij. Die, die zitten in het nationale team. Dus uh, ik hoop het beste voor ze. Op weg naar een WK voor het eerst in de geschiedenis hebben we nog nooit gered. René Troost, kenner en speler in het IJslandse voetbal. Dank je wel. Graag gedaan. Ga deze herfst uitwaaien in Rivierenland. Wandel door romantische dorpjes en over kronkelende dijken. En laat je betoveren door imposante kastelen en forten. Ontdek het op geldersestreken.nl. Gelderland levert je mooie streken.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 Bananen voor maar 99 cent per kilo. Kijk voor meer informatie op hummersupermarkten.nl. De Rabobank is verkozen tot beste private bank door Incompany 100, het onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid. Samen sterken, Rabobank. Dit is Radio 1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 Rusland houdt het Greenpeace-schip Arctic Sunrise aan de ketting. De bemanning is opgepakt bij een protest tegen boringen in het Noordpoolgebied. Zometeen meer met Timmermans. Tim, die zei het zojuist al. Philips en Axo Nobel vinden dat de Nederlandse regering... zijn best moet doen om de relatie met Rusland te verbeteren. Voor beide bedrijven is Rusland een interessante groeimarkt. Axo Nobel zegt dat het belangrijk is dat de diplomatieke strubbelingen worden opgelost. D66 wil zo snel mogelijk opheldering van minister Plasterk over het afluisteren door de NRC. De partij wil weten of de berichten kloppen en of de minister ervan op de hoogte was. Technologiesite Tweakers meldt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NRZ in een maand tijd ongeveer 1,8 miljoen telefoongesprekken in Nederland heeft onderschept. Londen meisje Maria dat op een Grieks Roma-kamp is gevonden, is door haar biologische moeder uit Bulgarije afgestaan. Dat zegt het echtpaar dat verdacht wordt van ontvoering van het kind. Ze zouden Maria kort na de geboorte hebben gekregen, omdat de moeder niet voor het meisje kon zorgen. Maria werd vorige week gevonden tijdens een inval in een Roma-kamp. De Griekse politie vreest dat het kind slachtoffer is geworden van een ontvoering of van kinderhandel. NOS-correspondent Bram Vermeulen stapt naar de rechter in Turkije... omdat hij wil weten waarom hij door de Turkse autoriteiten wordt tegengewerkt. Sinds begin dit jaar wordt Vermeulen steeds aangehouden door de grenspolitie... als hij Turkije binnenkomt. Hij heeft te horen gekregen dat hij op een zwarte lijst staat. Maar de Turken zeggen niet waarom. De Duitse bischop Thebarts van Elst heeft gesproken met paus Franciscus. Het gesprek duurde twintig minuten. Over de inhoud daarvan is niets bekendgemaakt. Bischop moest zich in Rome onder andere verantwoorden... voor de vele miljoenen die hij besteedde aan de verbouwing van zijn ambtswoning. En dat zijn de hoofdpunten. De willen Willemijn Hubert. Ja, het is nu vrij bewolkt en met name in de noordelijke helft van ons land... valt er wat regen, maar veel meer dan een paar spetters is het meestal niet. En die neerslag hoort bij een warmtefront dat ons land net schampt... En dat warmtefront is tevens datgene wat ervoor gaat zorgen... dat we morgen op veel plaatsen een warme dag voor de boeg hebben. Maar daarover zo meer. Vannacht trekt de lichte regen naar het noorden helemaal weg... en trekken er ook opklaringen het land in. Met minima rond 13 graden is het verre van koud. Morgen overdag schijnt de zon geregeld... soms gehinderd door wel de hoge bewolking. Het blijft overdag droog en het wordt echt terrasjes weer. 20 graden in een groot deel van ons land. In het zuidoosten zelfs 22 of misschien nog ietsjes meer. Op de Wadden en ook in het noordwesten van het land ligt het kwik waarschijnlijk net iets onder de 20 graden. Er is daar ook vrij veel wind, een vrij krachtige tot krachtige, uit zuidelijke richting. Boven land staat er een meest matige wind. En tegen de avond gaan er vanuit de zuidwesten buien over ons land trekken. Daar zouden best een paar pittige exemplaren tussen kunnen zitten. Misschien ook met onweer en hagel. Na dinsdag leven we qua... Uh, leven we qua temperatuur ook nog ver boven onze stand. Met maxima tussen de 16 en 19 graden. Wat normaal is 13 graden voor deze tijd van het jaar. De zon schijnt geregeld, maar er is elke dag kans op wat neerslag. In de situatie op de Nederlandse wegen is bijna zwaar bij de AWB. Ja, het blijft relatief rustig op de weg. Twee files springen naar uit. Op de A12 richting Duitsland, 6 kilometer bij Duiven. En op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Gorkum en Geertruidenberg, 7 kilometer.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 6, over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het nos Radio 1-journaal. U hoorde het al in het bulletin. Nederland stapt naar het Zeerecht Tribunaal... om de medewerkers van Greenpeace in Rusland vrij te krijgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans zojuist gezegd. Vanmiddag heeft Nederland de papieren ingediend bij het Zeerecht Tribunaal... conform hetgeen mogelijk is in een arbitrageprocedure... zoals we die twee weken geleden zijn begonnen... Rusland houdt het Greenpeace schip Arctic Sunrise aan de ketting. De bemanning zit al een maand vast. Nederland is daarom twee weken geleden al een arbitragezaak begonnen... legt Timmermans uit. Het, we zijn naar het zeerecht tribunaal gegaan... omdat je twee weken nadat een arbitrageprocedure is begonnen... kan je vragen om een voorlopige maatregel bij het zeerecht tribunaal in Hamburg. Een voorlopige maatregel die tot doel heeft dat uh, het schip en de bemanning worden vrijgelaten... in afwachting van een definitieve uitspraak over de zaak. Nederland heeft volgens Timmermans nog geen reactie van de Russen gehad... op het starten van de arbitragezaak. Op de arbitragezaak hebben wij nog geen uh, reactie van uh, de Russen gehad... Uh, ...zij hebben de tijd tot begin november om daar verder nog op te reageren. Ik denk niet dat deze stap als een verrassing komt voor Rusland... ...want het is een integraal onderdeel van de arbitrageprocedure. Iedereen die een arbitrageprocedure begint in het zeerecht... ...heeft het recht na twee weken in die procedure om naar het zeerecht tribunaal te stappen... ...om een voorlopige maatregel te vragen, dat weten de Russen. Timmermans denkt dat Nederland een goede kans maakt op een positief oordeel van het tribunaal in Hamburg. Ik denk dat wij juridisch uh, goede papieren hebben. Uh, en ik denk ook dat het feit dat uh, uh, heel veel andere landen op consulaire gronden ook graag willen dat uh, hun uh, staatsburgers weer worden vrijgelaten helpt. Om ook de Russen ervan te overtuigen dat het misschien beter is uh, dat de bemanning van de Arctic Sunrise uh, het verloop van het proces verder in vrijheid zou kunnen uh, afwachten. Later deze uitzending een reactie van Greenpeace op de stap dus van minister Timmermans om naar het zeerecht tribunaal te stappen. Niet alleen in Nederland worden telefoons afgetapt door de NSA. Daar hebben we het straks nog zes uur over. De Franse krant Le Monde en het Duitse blad Der Spiegel... publiceerden over spionage in Frankrijk en in Mexico. Frankrijk wist al wel dat het werd afgeluisterd door de NSA... maar roept nu toch de ambassadeur op het matje. Korrespondent Frank Renhout legt uit waarom.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 En dan is er ook nog het gehackte e-mail-account... van de vorige president van Mexico, Felipe Calderón. De NSA heeft jarenlang de interne communicatie... van de Mexicaanse president in de gaten gehouden. Dat onthulde Deer Spiegel. Correspondent is uit Amerika, Mark Bessems. Mark, hoe hebben ze dat gedaan? Ja, de Amerikanen zouden in 2010... een belangrijke Mexicaanse server hebben gehackt. En daardoor kregen ze toegang eh, tot mails... van de toenmalige president van Mexico, van Filipe, eh, Felipe Calderón dus. Nou ja... Um, en dat komt bovenop het nieuws wat we eerder deze zomer al hebben gehoord. Juni, juli. Toen werd bekend dat de NSE ook de huidige president Peña Nieto... zou hebben afgeluisterd toen hij nog presidentskandidaat was. Kortom, het is een uitbreiding van het afluisterschandaal in Mexico. In de wetenschap dat Mexico en de Verenigde Staten toch goede vrienden zijn. Hoe heeft de Mexicaanse regering op dit nieuws gereageerd? Ja, de Mexicanen eh, veroordelen de afluisterpraktijken. Eh, ze dringen er ook aan bij de Amerikanen dat uh, die de zaak goed gaan onderzoeken. Maar ja, dat hebben ze ook al gedaan toen in juni-juli... de eerste berichten over afluisterpraktijken van Amerikanen bekend werden. Uh, met andere woorden, er zijn een aantal uh, wat linksige oppositieleden... die zeggen, Joh, we moeten veel harder en veel uh, duidelijker uh, kritiek hebben. En ze verwijzen daarvoor bijvoorbeeld naar uh, de Brazilianen. De Braziliaanse president Dilma Rousseff die uh, een, of stelde een reis naar Washington uit. En nadat bekend was, werd dat zij ook was uh, afgeluisterd. Dan noem je ook twee grote landen. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Brazilië, Mexico. Mag je, ja, ik, ik denk dat toch aan de vraag... luistert de NSC heel Latijns-Amerika af? Enige idee? Uh, ja, nou ja, daar lijkt het in ieder geval wel op. Er zijn ook berichten dat bijvoorbeeld Argentinië... Bolivia en, en Venezuela werden afgeluisterd. Maar ja, in dat geval misschien niet zo heel gek want dat zijn landen met een linkse regering... die uh, toch al jarenlang openlijk veel kritiek hebben op de Amerikanen. En nou ja, dat je daar gaat spioneren, wellicht niet zo heel verrassend. Uh, het is inderdaad wat opvallender dat ook dat buurland Mexico bijvoorbeeld... waar goede banden mee zijn, waar belangrijke handelspartner... Uh, het is een belangrijke handelspartner, dat die ook werd afgeluisterd. Ja, dat is toch uh, interessant. Brazilië en Mexico zouden zelfs bovenaan het NSE-prioriteitenlijstje hebben gestaan... Ja, waarom? Dat zou natuurlijk de NSA moeten vragen... maar ik denk dat het Washington in ieder geval ook is opgevallen... dat die twee landen de afgelopen jaren economisch flink zijn gegroeid. Maar dat is geen link met eventueel terrorisme... waar het toch voornamelijk om gaat, volgens Washington zelf. Dit zijn economische spionages. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk ook een erg gevoelig punt. Kijk, we weten dat... of tenminste, we denken te weten... het is allemaal uh, nieuws uh, uh, van andere media... Uh, dat, de Mexicanen, of dat de Amerikanen uh, de Mexicanen hebben afgeluisterd... onder andere vanwege allerlei veiligheidsissues. Uh, de drugskartels in Mexico die ook opereren in de Verenigde Staten. Uh, dat is bekend. Maar we weten ook dat de, dat de Amerikanen... bijvoorbeeld Petrobras hebben afgeluisterd. Uh, het grote... Gigantisch grote Braziliaanse staatsoliebedrijf. Ja, daar zit toch weinig. Uh... Dat is vooral economisch interessant. Laten we het daarop houden. Mark Bessems vanuit Zuid-Amerika, dankjewel. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Wat krijg je als je gameontwerpers laat samenwerken met varkensboeren? Een game. Voor varkens. The pig chase. Nee, geen grap. Tijdens de Dutch Design Week zijn er ontmoetingen tussen ontwerpers en boeren... om nieuwe ideeën te bedenken voor de landbouw. Colette van Nuenen keek met varkenshouder Marijke Nooijer naar de varkensgame. Mensen kunnen op afstand op een iPad kunnen ze, uh, met een puntje bewegen. En datzelfde puntje daar zie je als een lichtpuntje in de stal tegen de stalwand aan. En de kunst is nu om het varken, want die is hartstikke nieuwsgierig... en die gaat de puntje volgen. En de kunst is nu om zo lang mogelijk die neus dus aan het puntje te houden. En hoe langer dat er lukt, hoe meer punten dat je scoort. Het staat er nog niet. We hebben hier wel een uh, filmpje op de tentoonstelling... waardoor we toch als bezoekers een beeld kunnen krijgen. Kijk, nu zie je het, hè? zit zo'n varkentje. Nou, die is snel uh, uitgekeken, deze. Ja, deze. ja, deze was wel heel snel. Ja. Misschien is het slimste wel uh, die achter het uh, rondje aan gaat rennen. En u komt hier speciaal om het spelletje te gaan spelen. U had gedacht dat het nu al zou kunnen? Nou, dat, dat niet helemaal. Het, het idee dat ze inderdaad kunnen spelen en zich daardoor goed voelen... dat vind ik er heel bijzonder aan. En het andere wat ik dan inderdaad leuk vind... is dat uh, mensen ook als het ware een beetje inzicht krijgen... van hoe het dan toch op een uh, veehouderij toe gaat. Waarom wilt u het graag in uw stal? Nou, we hebben zelf uh, uh, een nieuw concept, het vervarkenshuis, Varkenshuis. En binnen dat vervarkenshuis Varkenshuis hebben we het vark al een veel, uh, veel meer ruimte gegeven. Strooisel, ze kunnen kiezen of dat ze binnen of buiten willen zijn. Maar je merkt gewoon dat ze toch altijd weer op zoek zijn naar nieuwe dingen. Ze zijn hele leergierige dieren. En uh, ik denk dat zo'n spelletje gewoon hartstikke leuk is voor die beesten. Maar ook vooral... Uh, dat mensen weer leren van waar het, uh, het varken vandaan komt. Waar het vlees dus eigenlijk ook vandaan komt. En uh, dat we het op zo'n manier zeg maar, de varkenshouderij weer een, uh, ja, op een leuke manier kunnen presenteren. Maar je krijgt wel erg veel gevoel bij die dieren. Hè? Want ja. je gaat zien hoe slim ze zijn in het volgen van jouw stip. En daarna zorg je er wel voor dat ze naar de slagbank gaan. Ja, maar wat je wel weet van dat vark is dat hij een prettig leven heeft gehad. En dat is denk ik voor heel veel mensen ook een geruststelling. Ja, dat vind ik zo bijzonder. Ik heb begrepen dat wanneer echt een varken speelt, dat hij zich ook prettig voelt en ontspannen is. Ja, je weet er natuurlijk veel meer van. En wanneer inderdaad boeren eraan mee willen doen, betekent het ook dat ze iets meer willen betekenen voor het welzijn van het varken. Want het lijkt me dat dit een zeer succesvol spelletje wordt. Ja, het lijkt u echt leuk. Zat bij te lang, ja. Ja, ja, ja. Het zijn ook leuke dieren. En, en het lijkt alsof, ja, normaal is het een digitaal spelletje. Nu heb je inderdaad echt ook ja, zeg maar een levend dier in beeld. Ja, dat maakt het denk ik leuk. Ja, ik zou het liefst een morgen in de stal hebben. Dat is gewoon... De Vargas, de pick chase. De tentoonstelling over design voor de landbouw... is te zien in de apparatenfabriek op Strijp S in Eindhoven. De Dutch Design Week duurt nog de hele week. Wenderswijn bij de AWB, Volgens mij bezig dat maar. klaar. Ja, druk is in ieder geval niet. Maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd nu. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... Een aanrijding met een vrachtwagen bij Muiden. Dat veroorzaakt drie kilometer file. De rechterrijstrook is dicht... En bij Eindhoven op de A67 vanuit Venlo, daar staat voor Geldrop 4 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Het overdiek op Twitter. Een schok vandaag onder twitterende schrijvers en lezers. De Vlaamse schrijver Thomas Blondeau, pas 35 jaar, is afgelopen weekend overleden. Blondeau woonde en werkte in Amsterdam en schreef drie romans. Zo twittert de Vlaamse schrijver Erwin Mortier. Verneem met grote verslagenheid het onverwachte overlijden van kunstbroeder Thomas Blondeau. En schrijver Abelkader Benali. Schok het nieuws. De aardige, charmante Thomas Blondeau. Groot talent, onverwacht overleden. Had net roman uit. Voor sommigen is de aandacht. Juist een kennismaking met de jonge schrijver. Annelies Beltman twittert, nu hij is gestorven, leer ik hem pas kennen. Enorm triest. Daan Herema van Vos, schrijver. Goedemiddag. Goedemiddag. U kende Thomas Blondot. Niet iedereen kende hem dus nog. Hoe zou u hem als schrijver typeren? Uh, ja, ik ken hem. Er uh, zijn mensen die hem beter kennen hoor, maar ik ken hem wel uh, als schrijver sowieso en ook persoonlijk wel. Hij was een... Uh, ik vond het een hele... Het was een hele humorvolle schrijver. Wat iets anders is dan... Uh, humoristisch, humoristisch, dan, dan schrijf je echt... Uh, nou, dat is volledig gericht op de grap. Uh, dat was het niet. Het was niet flauw wat hij schreef. Maar het was vol uh, humor en ook uh, zelfspot. Hij had geen uh, vanzelfsprekende band met, uh, met geluk... Uh, wat overigens niks met zijn uh, dood te maken heeft. Maar daar uh, stak hij ook uh, wel de draak mee... Uh, ik vond het een hele... hele uh, het was een hele charmante uh, schrijver... met nog, een, uh, nog niet zo'n heel groot euro... Uh, uh, uh, maar wel een heel eigen, eigen stijl, eigen stem. Want hij overleed ja. afgelopen weekend... aan de gevolgen van een hartslagaderbreuk... even voor de volledigheid, op 35-jarige leeftijd de bezig bij zijn uitgever. Die zegt, een grote belofte voor de toekomst is ons, ons, is ons ontvallen. Waar, waar school die belofte in? Um, als ik het uh, voor mezelf uh, zou moeten omschrijven, hij kon, hij kon uh, ironisch en oprecht uh, tegelijk zijn. En dat is uh, wat, dat is heel zeldzaam. Dat kan eigenlijk bijna niemand. Hoe bedoelt u Nou, hij heeft altijd uh, door, die, door die humor en door zijn stijl uh, heeft hij bekijkt hij altijd de bekijkt hij altijd de wereld op een bepaalde ironische manier. Maar voor veel mensen is ironie ook een middel om, om zich niet helemaal te committeren of om niet uh, oprecht te zijn. En hij was dat wel. Hij uh, was, was kwetsbaar en, uh, en ook ironisch. En die combinatie kwetsbaar en ironisch kom je uh, heel, heel zelden tegen. Hoe uitte zich dat in zijn persoonlijkheid? Um, ja, de, de, uh, nou ja. De keren dat ik hem um, uh, sprak... sprak een, Binnen het schrijven natuurlijk uh, wel geregeld en in cafés... maar we kwamen niet bij elkaar over de vloer. Uh, nou, hij was een hele sterke... Ook in zijn persoonlijkheid kon hij... Uh, het was niet voor niets dat, hij, in, dat hij, hij heeft ooit een bundel samengesteld... die hart en teder uh, heet over uh, erotische verhalen. En dat paste eigenlijk wel uh, heel, heel goed bij hem. een hele krachtige uh, présence had hij... Uh, liet niet snel zien uh, wanneer hij iets grappig vond. Dus hij, hij, hij lachte meestal eerst met de mondhoek en met de ogen. Uh, maar op een ander moment kon hij weer heel, heel gevoelig... en bijna, uh, bijna vrouwelijk teder uh, zijn. Dus het was, het, uh, het was nooit saai. Ik vond het altijd uh, interessant, uh, interessante, bijzondere jongen. En ik merk ook op Twitter vandaag vooral dat zijn dood... heel veel heeft losgemaakt onder jonge Nederlandse schrijvers... Hij was Belg, hij was al 35. Hoorde hij het toch bij die groep? Ja, hij hoorde meer, uh, meer bij de, de jongeren, jongeren dan bij de anderen. Ja. Nu weet ik ook niet precies wie die anderen zijn, maar uh, ja, hij hoorde meer bij de, bij de jongeren. Hij had veel vrienden onder de jongeren die keken ook, ook wel uh, tegen hem op. Hij was ook nog iets. Uh, hij was weliswaar wat ouder, maar. Uh, stelde zich niet aan, voelde zich niet uh, daarom verheven boven uh, de twintigers. Dus ja, hij hoorde daar wel echt bij. Drie boeken heeft hij geschreven, het laatste boek net uit, het West-Vlaams versierhandboek. Is dat een boek wat we toch moeten gaan lezen, lezen om te weten wie hij was? Uh, ja, je moet nooit een boek lezen om uh, erachter te komen wie iemand was, maar wel gewoon omdat het een mooi boek is, ja. Hartelijk dank bij de dood van Thomas Blondon. Hij overleed dit weekend Daan Heren van Valschuid. Dank u wel. Onze bodem klinkt lekker internationaal. The New Shining. Het nummer heet Run Baby Run. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Mar Mariel Hacheman. Veel gebruikers van Facebook konden vandaag een tijd lang geen status-updates melden. Er zijn wat wisselende berichten of dat inmiddels wel weer kan. En niet iedereen schijnt er last van te hebben. Maar zo'n mededeling leidt dan meteen tot veel verkeer op dat andere populaire sociale medium, Twitter. En daar laat Nienke de Jong weten, heerlijk, Facebook kapot kom ik eindelijk toe aan de echte dingen des levens. Het lezen van Japanse poëzie en de wc schoonmaken. En nieuwslezer René van Brakel leeft mee met de jarigen. Je zult maar net vandaag jarig zijn... en niemand die je kan feliciteren op Facebook. Nou, bij deze dag gewoon op de radio. Gefeliciteerd iedereen. En Bart uit België weet het zeker. 21 oktober 2013 gaat de annalen in... als een van de productiefste werkdagen van de laatste jaren. NRC Handelsblad probeert alvast de verwachtingen wat te temperen. Bob Dylan, inmiddels 72, geeft twee concerten in Amsterdam. Maar soms herken je de oude liedjes amper. Zo anders zingt hij ze al dus de krant. En daarom voor de fans van het Eerste Uur nog maar een beetje oldschool Dylan. Dylan, hoe was hij? 72. Volgens NRC zijn zijn fans verdeeld in twee kampen. De trouwe volgers die alles goed vinden van wat Dylan doet. En zij die vinden dat Dylan met zijn krasstem zijn eigen legende bezoedelt. Volgende week is de grote dichter dus in de Heineken Music Hall. Een andere grootheid doet binnenkort Nederland aan. Bestsellerschrijver Dan Brown. Het is voor het eerst dat hij Nederland bezoekt. Brown geeft in Amsterdam een lezing, schrijft het parool. Maar hij gaat ook naar Friesland. De schrijver is eregast bij de jaarlijkse Hengstekeuring van de koninklijke vereniging Het Fries Paardenstandboek. Want wat blijkt, Dan Brown is een enorme liefhebber van Friese paarden. Ze worden in het boek Inferno beschreven als de mooiste paarden die hoofdpersoon Robert Langdon ooit heeft gezien. En dan hebben de Friese ook nog een cadeautje voor de auteur. Inferno wordt vertaald in het Vries en ligt half december in de winkels. Stand by your man, dat horen vrouwen in Amerikaanse politiek te doen. Maar je kunt ook te meevoedend zijn, ontdekte echtgenote van de Republikeinse senator Steve Lannigan. Hij verloor zijn zetel en hield een afscheidsspeech. Toen ze het idee had dat hij het een tikje te kwaad kreeg... wreef ze hem liefkozend over de schouder. Maar dat viel verkeerd, is te zien bij de VRT. I have... Um... Spent the last 20 years of my life in politics, serving the people of New Jersey in the way I, I thought I best could, on issues and as a mayor, and it's been a wonderful experience. Ja, man stelde het gebaar ogenschijnlijk niet op prijs. Hij draaide van haar weg alsof ze een lastige vlieg was. En het filmpje uh, met wat een vernedering leek ging de hele wereld over. Dat grote woede van mevrouw Lannigan die ook nu weer naast haar man blijft staan. Op een nieuwswebsite in New Jersey zegt ze dat het gebaar van haar echtgenoot verkeerd is uitgelegd. Hij is praktisch blind en dacht dat een van zijn medewerkers hem naar de camera wilde draaien. En dan een nieuw woord dat misschien wel ooit het Nederlands woordboek gaat halen. De Britse zanger Morrissey heeft via een online magazine laten weten dat hij niet homoseksueel is, maar humaseksueel. Hij voelt zich aangetrokken tot mensen, maar voegt hij eraan toe, uiteraard niet tot iedereen seksueel heet die term. Er nooit van gehoord. Ik ook niet. Ik vind het eigenlijk wel een bijzondere term. Bij deze geïntroduceerd door de Britse zanger Morrissey. Na zes uur spreken we met iemand van Greenpeace... voor een reactie op de stap van Nederland... om naar het Zeerecht Tribunaal te stappen. Als u zich afvraagt, wat is dat voor een tribunaal? Dat Zeerecht Tribunaal, dan verwijs ik graag naar nus.nl. Daar staat het nieuws natuurlijk... maar ook de analyse en de duiding en in dit geval de uitleg... wat het is, het Internationaal Zeerecht Tribunaal. Heel lang geleden opgericht, 160. De deelnemers toen, nu 165 staat, ook de Europese Unie. En uh, 21 onafhankelijke rechters. En die moeten gaan uitspreken over de arrestatie door Rusland... van die bemanning van de Arctic Sunrise. Hoor we straks alles over van Greenpeace. Dan kom je tot twee dingen. Toe pengens. Ik heb eigenlijk maar twee dingen...